7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Partij van Poetin en met Medweden verliest vos. Pensioenleeftijd Italië omhoog. En hokkeurs winnen van Duitsland. Bij de parlementsverkiezingen in Rusland heeft de regeringspartij Verenigd Rusland een groter verlies geleden dan verwacht. Nu bijna alle stemmen zijn geteld staat de partij van Poetin en Medvedev op 49,7 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland nog 64 procent. Verenigd Rusland blijft de Duma domineren, want daar bieden alleen de communisten oppositie. Zij gaan van 12 naar 19 procent.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 Op de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland... heeft Nederland ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Tegen Europees en Olympisch kampioen Duitsland werd het 3-2. Bij rust was het 2-2. Vijf minuten voor tijd maakte Rogier Hofman de winnende treffer. Nederland miste tegen de Duitsers maar liefst acht strafcorners. Gaf er niet één weg. Zaterdag won Oranje zijn eerste wedstrijd al van Zuid-Korea. Golfer Tiger Woods heeft voor het eerst in twee jaar weer een toernooi gewonnen. In Californië eindigde hij als eerste bij de Chevron World Challenge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 Het weer in het hele land buien, soms met natte sneeuw. De stevigste buien vallen in het noorden van het land. Het Zuiden maakt de meeste kans op zon. De westenwind is stevig, het wordt 6 of 7 graden. Vanavond, vannacht en ook morgen blijven de buien aanhouden. Het blijft ook stevig waaien. ANWB Verkeersinformatie. Vroeger een drukke maandagochtendspits met veel aanrijdingen. Op de A4, op de laag richting Amsterdam, was er een aanrijding bij Hoogmaden. Er staat nu vanaf Leidsendam 13 kilometer file. De rijstroken bij Hoogmalen zijn weer vrij, maar de kuizen boven de weg blijven branden. En daarom kan het verkeer niet over die twee rijstroken rijden. Problemen dus. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Niederbrug, 13 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. ongeluk met een vrachtauto op de A13 Rotterdam Den Haag. In de file tussen Knop Klein Polderplein en Delft Zuid, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten. Dat zorgt ook voor file achter op de A20, daar kom ik zo op terug. Vanwege de file op de A12 staat het vast richting Gouda op de A20... bij knooppunt Gouwen in 7 kilometer. En vanwege de problemen op de A13 staat het vast op de A20... naar Hoek van Holland voor knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Kapitein, kapitein! Kuifje! Ik ken het geheim van de eenhoorn. Het is Duizend bommen en granaten nu even niet, jongen. Ik ga op jacht. daarmee. Nu in de bioscoop The Adventures of Tintin.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 Kijk op gitp.nl. Het is Easy December bij Weekend.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je leuwe stoel. Feestkleding, kerstdecoraties, ski kleding of elektronica. Eerst Weekend.nl. Niks meer te besparen.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het zal toch wel goed komen in België. Na meer dan 540 dagen een regering alleen nog maar de ministersposten te verdelen. Maar we wachten, nog altijd. Straks gaan we even naar Brussel. Eerst naar Italië, waar tranen vloeiden over de bezuinigingen en hervormingen. Na 18 dagen broeder presenteerde de Italiaanse premier Monti gisteravond de hervormingsplannen. Monti stelde aan het begin van zijn presentatie dat hij het vertrouwen heeft van het parlement... En de president voor een kort en krachtig mandaat. Un mandato di Quello di a gravissima. Een mandaat om Italië te helpen uit deze crisis, aldus Mario Monti. We gaan naar correspondent Bas Mesters in Rome, want Bas jij hebt de persconferentie gevolgd. wat, wat vond je ervan? Ja, het was een indrukwekkende presentatie die meer dan twee uur duurde. Het was een presentatie met veel inhoud, maar ook met emotie. In zijn voorwoord vertelde Monti dat het plan Red Italië heet. Heel simpel, maar heel veelzeggend. En hij heeft zelf het goede voorbeeld gegeven, want hij krijgt zelf geen salaris het komende jaar. Niet als premier en ook niet als minister van Financiën. Zijn minister van Sociale Zaken inderdaad, die moest geëmotioneerd haar uitleg onderbreken toen ze haar plannen had uh, uitgelegd. Um, zo erg vond ze dat ook de laagste inkomens uh, geen inflatiecorrectie zouden kunnen krijgen. Van de laagste pensioenen. Later werd dat hersteld. Tot 1000 euro krijgen ze dat wel. Verder had Monti het erover dat Italië door vier generaties is opge opgebouwd sinds de oorlog. En dat dat nu dreigt te worden afgebroken. En dat Europa en Italië één zijn. Maar dat nu het Italië uh, de schande dreigt te worden van Europa... als deze hervormingen niet tot stand komen. Want dan kan Italië failliet gaan en dat kan funest zijn voor Europa. Dat wil Monti voorkomen. Um, en, en daarvoor heeft hij alles ingezet. Het is natuurlijk een heel pakket. Uh, Bas, het meest opvallend is wel de aanpassing van de pensioenleeftijd. Ja, dat, is, uh, nou, dat was heel veel opvallend, Maar dit was de, de zwaarste maatregel, kun je wel zeggen. Om het even heel kort samen te vatten. In 2018 zal de gemiddelde pensioenleeftijd in Italië op 67 liggen. Zoals ook uh, gevraagd is door Europa. Er is dan een range tussen... Uh, 66 en 70 jaar. Men kan flexibel met pensioen. Daarnaast zijn er bezuinigingen op de onroerend. Goedbelasting wordt namelijk heringevoerd... Dat kost veel Italianen heel veel extra geld. Berlusconi had dat afgeschaft. Er komen extra belastingen op luxe artikelen, boten, privévliegtuigen, dure auto's. En het totaalpakket is uh, bruto 30 miljard euro en netto 20 miljard euro structureel nog eens extra. Bovenop alle eerdere bezuinigingen van 60 miljard euro. En verder wordt er ook nog eens een keer de, de, de, de, de belasting, de btw wordt verhoogd halverwege volgend jaar van 21 naar 23 procent. Er hmm. worden dus veel offers gevraagd van de Italianen. Um, dat betoog van Monti klonk stevig. Wordt hij gesteund? Ja, vandaag al legt hij zijn plannen voor aan het parlement. Um, hij zei zelf al, eigenlijk kunnen ze dit niet afwijzen... want er is gewoon geen andere optie. Monti zei, we hebben ideeën van links overgenomen... Um, als het gaat om uh, het zwaarder belasten van de, van de rijkeren. Maar ook ideeën van uh, rechts. Uh, er zijn een aantal extra zware belastingen niet ingevoerd. Hij zei erop, ik vertrouw erop. De verantwoordelijkheidszin van de politici. En zij moeten weer het vertrouwen van de burgers terugwinnen. Zo zei hij ook fijntjes, Want die uh, politici, die hebben het natuurlijk niet helemaal goed gedaan. Een verwijt van Monti aan de politici ook. Als het gaat bijvoorbeeld om de staatsschuld is dat uh, de staatsschuld helemaal niet de schuld van Europa is... wat politici wel eens willen doen geloven. Maar echt van de Italianen en de kortzichtige politiek... die zich niet heeft gericht op de toekomst... en niet heeft gericht op het veiligstellen van Italië... voor de toekomstige generaties. Monti wil dat veranderen. En dan was nog heel eventjes. Uh, Monti heeft dan ook nog vandaag een ontmoeting met premier Rutte. Gaat het ook over de eurocrisis? Ja, het zal zeker ook over het Nederlandse voorstel gaan van begrotingsdisciplines, extra sancties en speciale eurocommissaris. En Monti zal willen aantonen dat met hem als premier een premier is aangekomen die serieus werk wil maken van de sanering van Italië. Bas Mesters vanuit Rome. Gauw door naar België. Nou ja, misschien kunnen we ook wel wat langzamer zijn, er wordt zo anderhalf jaar onderhandeld. Dus die paar uur extra kan er nog wel bij. Zoiets moet Elio die Roepo vannacht ook gedacht hebben. Sinds gisteravond zijn de partijen in gesprek over de te vormen ministersploeg. Correspondent Joris van Poppel. Joris, is er al duidelijkheid? Nee, nog steeds niet. Ze zitten nog steeds bij elkaar. En officieel moet ook de koning straks de uitnodigingen gaan versturen aan zijn nieuwe ministers. Dus het kan zijn dat ze even wachten totdat de koning wakker is natuurlijk. Maar uh, daar lijkt het toch niet heel erg op. Gisteravond om half zes zijn ze begonnen en er is nog steeds niks gelekt. Nog steeds geen, geen witte rook. Ze zitten wel vlak in de buurt bij de koning. Dat is zoals slim. Ze, ze zitten op de brede rode straat. Een straatje, klein straatje net achter het paleis. Nou ja, ik denk als Elio Di Rupo wil, kan hij binnen, binnen 2,5 minuut kan hij bij de koning zijn met zijn wensenlijstje voor ministers. Dus als ze er helemaal uit zijn, dan kan het snel gaan. Ja, maar hij gaat maar niet, Joris. Het teken dat er niks naar buiten komt, is dat een goed of een slecht teken? Ja. Dat, dat is niet te voorspellen. Kijk, ik heb één ding geleerd de afgelopen 540 dagen Belgische formatie. En dus dat is vooral dat, er, dat alles mogelijk is. Uh, dat het altijd nog stuk kan lopen. En uh, dat je vooral niet, uh, dat je geen rekening moet houden met de agenda van de onderhandelaars. Want dat kan echt alle kanten, alle kanten opgaan. Hmm. Het gaat nu om het verdelen van ministersposten. Welke hobbels zouden daar nog bij kunnen ontstaan? Nou, dat gaat dan voornamelijk over de... Verdeling tussen Vlaamse en, en Waalse ministers. En dat zit. Daar gaan er, de bedoeling is dat er vijftien uh, ministers komen. Nou ja, dan heb je dus zeven en acht. En dat is de vraag: krijg je dan meer Vlaamse of meer Franstalige ministers? Het, wat daarachter zit is een, een enorme angst bij de Vlamingen. Uh, die vinden dit eigenlijk een, een franstalige regering. Als je kijkt naar hoeveel parlementariërs, wat de parlementariër, parlementaire meerderheid is. Dan steunt deze regering voor een groot deel op Franstalige parlementariërs. Aan, aan Vlaamse kant is er geen meerderheid voor deze regering. Dus die Vlaamse partijen die wel in die regering zitten, die willen. Nou ja, die willen zoveel mogelijk uitslepen om aan te bewijzen dat ze niet, nou ja gebukt gaan onder een Fransstalige premier, Elio Di Rupo en dan ook nog uh, gesteund op een Fransstalige meerderheid. Dus die willen het liefst één minister meer in ieder geval dan de talige. Maar ja, of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Er is al een compromis dat ze dan zeven zeven zouden doen en dan één Duitsstalige minister. Want je hebt ook een Duitsstalige gemeenschap in België. Misschien dat dat het wordt. Goed, ja, Belgische Radio 1 Journaal had natuurlijk graag vanochtend... de ministersproef willen presenteren, de namen bekend willen maken. Mark Robin Visser in Brussel. Maar wat gaan ze nou dan doen? Ja, uh, Marcel, de redactie hier uh, van de VRT uh, van onze radiocollega's... is op volle sterkte, mag je wel zeggen, uh, meneer Van den Abelen. Zitten er nou ook extra mensen klaar vandaag... om het, misschien dat grote nieuws te brengen? <lacht> um, extra mensen hebben we niet echt Mark, nee. maar, maar de, de mensen... die normaal verslag geven, zijn allemaal van dienst. Niemand ligt te bed nu. Iedereen staat uh, paraat. Vol verwachting klopt hun hart. Ik zeg, hoe zijn jullie nou die afgelopen 540 dagen doorgekomen? Het was best leuk, hoor. Ja? We, hebben, we hebben een wereldrecord gebroken, hè? Het is dus een wereldrecord van langs de langste formatie. Dus, dus dat was... Al... Nee, dit, dit, dit, het, was, het was eigenlijk, als je nu al terugblikt... Het was, het was, een, het was een operette of een opera met uh, met, met, met Spanningslagen met crisissen en crisetjes. En, en, het, het woord cruciaal is nooit zoveel gebruikt in de Belgische geschiedenis als het voorbije anderhalve jaar. Dus elke week was er wel een cruciaal moment. En als je nu na 500 en zoveel dagen terugblikt, dan denk je, wat een theater was het allemaal. En we, maar ook, we hebben ons ook wel goed geamuseerd ermee hoor. Maar ja, u zegt terugkijken. Uh, het is nog niet zo ver hoor. Jullie moeten nog even door? Ja, we moeten nog even door. Maar ik, ik heb er toch goede hoop op. Ik, ik denk dat het ook een verschrikkelijk slecht signaal zou zijn... als we nu echt over de posten nog ruzie zouden maken. Maar is dit niet een beetje de wens die de vader is van de gedachten? Bent u een beetje crisismoe? Uh... Pff, nee. Het heeft natuurlijk wel heel veel tijd van jullie uitzending... de afgelopen anderhalf jaar in, in beslag genomen. Hè? Jullie zouden misschien ook wel weer eens wat anders willen doen. Nee, we, ik, vond, ik vond het best aardig om verslag brengen over die crisis. Maar, maar ik denk dat de politici die nu aan zet zijn... beseffen dat ze nu geen tijd meer mogen verliezen. Ja. Dat het, je, je kunt het oneens zijn over de inhoud. En dat kun je verdedigen bij de bevolking. Dat het, dan gaat het over ideologie. Maar als je zegt, we zijn het oneens over de poosjes... dan gaan ze daarop afgerekend ja. worden... Nu. Dus ik denk echt dat ze er uitkomen vandaag. hier in België is toch uh, niets onmogelijk gebleken? Ook bedoelt u? Nou. <laughs> ja, nee, we zijn, we zijn, we zijn wereldkampioen. Ja. En, en Gefeliciteerd. Dankjewel, we zijn er heel trots op. <laughs> um, maar, maar ik denk echt nu dat we naar een normale situatie gaan... en de vraag gaat zijn... die regering geleid door een waalogarme... door een, een, een homoseksueel... Uh, die, die, die uit een minderheid komt, die uit een, een ander land komt... hoe gaat die, hoe gaat die aanvaard worden? Uh, daar zijn we allemaal mee bezig. Een regering die geen meerderheid heeft in Vlaanderen... kan dat werken of niet? Dat soort van vragen. Nou, Marcel en Lara, je hoort het. Ze staan te popelen hier bij de VRT... Ik moet het nog zien, maar we wachten het af. Jullie uitzending duurt tot? Tot negen uur. Oké, okay, wij zijn tot half tien, dus we zullen het zien in de loop van de ochtend. Prima hoor, dank je daarvoor. Marco Visser is vanochtend in Brussel. Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de brand bij Chemiepak. Maar een vervolging zit er niet in. Straks praten we daar verder over. Eerst maar eens even naar de weg, Kees Kwaks. En dan vooral naar de A4. Wat is daar aan de hand? Ik zag je tweet al uh, ja. over. Uh, nou, de beetje... Kruisen. Ja, de Kruisen. We hebben vanochtend daar een ongeluk gehad... op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade. Nou, de rijbaan is weer vrijgemaakt. En bij het ongeluk zijn er uiteraard boven de weg de kruizen geplaatst. En die willen dus nu niet meer uit. Um, er is maar één rijstrook open voor het verkeer. De monteur is al onderweg, maar het probleem is wel groot. Er staat 14 kilometer file vanaf Den Haag. De file begint nu al bij Leidse en loopt door tot Hoogmade. Nou, wat valt nog meer op? Een lange file op de A12, Den Haag richting Utrecht. Ook daar 14 kilometer. De file begint bij Zevenhuizen, loopt door tot Nieme Brug. Een ongeluk gebeurt bij Nieuwebrug. De linkerrijstrook is dicht. Er komt wat beter nieuws van de A13 Rotterdam-Den Haag. Een ongeluk met een vrachtauto en personenauto's. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Eh, dat is bij Delft-Zuid het geval. Nog wel drie kilometer file vanaf knooppunt Klein Polderplein. Als gevolg van die lange files op de A12 en op de A13 is het ook volgelopen op de A20. Richting Gouda voor knooppunt Gouwe 9 kilometer. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Grote brand bij Chemiepak in Moerdijk afgelopen januari is veroorzaakt door een medewerker. Een 45-jarige man heeft bekend dat hij tussen alle vaten met chemicaliën probeerde een pomp te ontdooien. Met een gasbrander. Maar de man hoeft niet de cel in. Justitie vervolgt alleen de bedrijfsleiding van Chemiepak. Advocaat Ronald Drent van de directie van Chemiepak is zeer verbaasd. Uh, zeer opmerkelijk. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, dit de meest direct betrokken is bij de brand. Uh, die wordt dan niet vervolgd en ja, via een, um, een ingewikkelde uh, redenering zouden mijn cliënten uh, daarvoor wel um, veroordeeld moeten worden. En ja, dat is wat mij betreft de omgekeerde wereld. Ja, geen vervolging dus voor de veroorzaker van die grote brand bij chemiepak. We praten erover door met uh, Henny Zakkers, hoogleraar straf- en procesrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. De dader gaat vrij uit. Helaas wil het OM daarover geen toelichting geven bij ons. Dat willen ze pas doen als de zaak in de rechtszaal uh, behandeld wordt. Waarom doet het OM dit? Wat kan daar achter liggen? Nou, ik denk dat er uh, sprake is van uh, een, uh, een, een afspraak die er met, uh, met deze uh, werknemer uh, is gemaakt. Uh, de enige achterliggende gedachte die daar uh, te, te bedenken valt is dat uh, het openbaar ministerie de, de, de, de leidinggevende uh, wil aanpakken. Dat het openbaar ministerie het belangrijker vindt om in het, in het algemeen belang de, de, de bedrijf, de bedrijfsleiding, mm -hmm. uh, de, de, de veiligheidsmanager, de productieleider, om die voor het uh, hekje bij de rechter te krijgen. Maar dan moeten ze aanwijzingen hebben dat er in algemene zin bij het bedrijf uh, veel dingen... Niet klopt. Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, dat zei advocaat Drent eigenlijk ook al. Het is een, een, een wat bijzondere constructie. Dat is trouwens de advocaat van de directie, die de directie bijstaat. Ja, dat is ja. De, de advocaat van, van, de, van de leidinggever die, die uh, noemen het ook al opmerkelijk. Het is, is ook opmerkelijk. Het is niet iets wat nou dagelijks voorkomt in de strafrechtpraktijk. Maar het kan. Uh, volgens de wet kan het wel uh, uh, dat, dat de, de, de, de echte verdachte... als een soort uh, ja, uh, ondergeschikte wordt beschouwd... en dat men als het ware doorpakt om de bedrijfsleiding uh, voor de strafrechter te krijgen. Ja, maar meneer Sakkers, um, kun je dan vervolging doorzetten... wegens brandstichting, als er zo'n bekentenis ligt? Want je kunt ze misschien vervolgen... wegens overtreding van de Milieuwet of nalatigheid... maar ook wegens brandstichting? Ja, dat, uh, dat heeft de, de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland... in, uh, in 1954 of, of zo rond die tijd al een keer uitgemaakt... dat het mogelijk is om in plaats van degene... die uh, uh, de, de strafbare gedraging verricht heeft... om als het ware door te pakken... Maar waarom, als ik even mag onderbreken, ook die heeft niet brand gesticht. Als nee, het klopt maar die, wat daarvoor, die, die, die bedrijfsleiding kan daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden. Hm. Die kan aansprakelijk worden gehouden voor de gedragingen van uh, ondergeschikten... die in dienst van het uh, bedrijf uh, uh, werkzaamheden hebben verricht. Die behoren tot, laten we zeggen, de, de, de in dat bedrijf gebruikelijke gang van zaken. Hm. En als het Openbaar Ministerie dat kan bewijzen... dan zou dat kunnen betekenen dat in plaats van degene die uh, de brand echt gesticht heeft... degene worden veroordeeld die daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Maar wacht even, dan gaan we er nog even nog dieper in, meneer Zakkers. Want um, deze werknemer um, heeft, zo weten wij inmiddels, bekend... dat hij met een gasbrander een pomp heeft geprobeerd te ontdooien. Hij wist dat er chemicaliën op aangesloten waren... dat er ook om hem heen allerlei containers stonden met chemicaliën. Waar blijft dan de verantwoordelijkheid van het individu in deze... Ja, dat is het bijzondere in deze situatie, zou ik zeggen. Eigenlijk is dat degene die al die ellende veroorzaakt heeft. Dus die zou eigenlijk primair moeten worden vervolgd. Maar uit de berichtgeving die uh, door de NWS gisteren naar buiten is gebracht, zou je moeten afleiden dat het Openbaar Ministerie met deze uh, werknemer een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak heeft gemaakt dat hij een getuigenis zou afgeven die ze kunnen gaan gebruiken in de strafzaak tegen de bedrijfsleiding in Ruil voor ja, en dan, dan moet ik het doen met de berichten die ik heb gekregen... in ruil voor de niet-vervolging. Dat laatste is overigens wel het, heel, wel het bijzondere aan die zaak. Ja, want dan nog even, als we heel kort nog even verder mogen speculeren... stel, die werknemer blijkt toch de enige schuldige te zijn. De directie had alles op orde. Kan het dan zo zijn dat er niemand bestraft wordt? Ja, als de afspraak die er met deze werknemer gemaakt is... volgens de richtlijn die daarvoor geldt, de aanwijzing, toezegging, getuige gebeurd is... dan zou dat in theorie kunnen betekenen... dat er bij vrijspraak van de, de directeur en de veiligheids Manager en, en die derde meneer of mevrouw, dat er niemand vervolgd kan worden. Dat is waar het openbaar ministerie op inzet. Uh, uh, waar ze ongetwijfeld heel goed over nagedacht heeft... voordat ze met deze uh, werknemer die afspraak gemaakt heeft. Hoogleraar Straf- en Procesrecht, Hennie Sakkers. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zes minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nog even naar de commissie de Wit. Vier weken openbare verhoren. van die commissie... hebben we inmiddels achter de rug. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. En vandaag begint de laatste week met hoofdrolspelers... als Wellink, Bos, Balkenende en Kroes. Dat belooft dus een interessante week te worden. Verslaggever Wilco Boom. Wilco, je hebt tot nu toe alles gehoord. Is het duidelijk waar de commissie heen wil? Nou, dat is een, een, nog een beetje speculeren natuurlijk, want de laatste week moet nog beginnen. Het begint vandaag, maar na vier weken mag dat toch wel even. Uh, het is in elk geval zo dat de commissie uh, wil duidelijk maken dat banken veel te lichtvaardig riskante investeringen hebben gedaan. Maar ik denk dat de commissie vooral kijkt naar de rol van de Nederlandse bank, de toezichthouder op het bankwezen. De algemene kritiek daarop toch, is toch dat die Nederlandse bank een beetje te afwachtend niet actief genoeg is geweest, achter de feiten heeft aangelopen. Dat merk je ook in verhoren met uh, mensen van de DNB. Daar is de commissie behoorlijk scherp. Dat leidt ook tot, tot schurende gesprekken, want die mensen van het DNB vinden het zelf niet. En uh, dat merkte je bijvoorbeeld ook vrijdag toen Nout welling voor de eerste keer werd gehoord. Hij komt later deze week nog een keer. Uh, en Welling die reageerde echt getergd op elke suggestie dat uh, de Nederlandse bank te passief is geweest. Als u zich voorstelt, uh, als u zich inleeft in de drukte die we toen hadden en het aantal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 Maar if you can't stand the heat, get out of the kitchen, zou ik zeggen. Ja. Uh, Welling had wel die vlammetjes allemaal in de gaten moeten houden. En toch is het misgegaan. Wat voor verklaring had hij daar dan voor? Ja, volgens Wellink was er sprake van een systeemcrisis. En was die zo groot en ingrijpend dat iedereen daardoor is over overvallen. De banken zelf, de politiek en ook de toezichthouders zoals hij zelf. Niemand heeft het voorzien, vindt Wellink. Maar ja, er zijn ook andere mensen die door de commissie worden gehoord. Bijvoorbeeld oud AFM-voorzitter Hans Hogevorst. En die zeggen dat er veel eerder alarm geslagen had kunnen worden. Omdat met name die problemen op de Amerikaanse huizenmarkt, waar de bankencrisis is begonnen al veel eerder zichtbaar zou zijn geweest. Ja, en als je naar de verhoorden van de commissie met die DNB'ers uh, luistert... dan lijkt het er toch wel op dat ze vooral op de lijn van uh, Hogevors zitten. Oké. Okay. Een andere hoofdrolspeler naast Welling is... we zeiden het al toenmalig, minister van Financiën Wouter Bos. Die kreeg wat kritiek um, in de eerste week van de verhoren. Moet hij zich ook zorgen maken? Nou, in elk geval minder dan Wellink, denk ik. Er zal natuurlijk kritiek komen op Bos. Hij heeft miljarden uitgegeven zonder dat het parlement eraan te pas kwam. Hij heeft misschien ook wel hier of daar te veel steun gegeven aan banken in nood of niet precies de goede. Maar vriend en vijand zijn het er wel over eens dat Bos een financiële catastrofe heeft weten te voorkomen met alle miljarden belastinggeld die hij in de bank heeft gepompt. En dat hoorden we in de afgelopen weken onder andere van oud-minister van Financiën Ruding en CDA. Er. We hoorden het ook van econoom Zweden van Wijnbergen en waar het specifiek over de redding van ABN Amro ging van oud-minister van Financiën Gerrit Zalm, die daar nu de baas is. Dat was geen beleggingsbeslissing. Uh, dus men dacht niet uh, van laten we nu eens uh, iets leuks kopen en dan kunnen we later dat met de winst weer verkopen. Uh, voor mezelf, denk ik. Ik uh, hoop dat als ik in de schoenen van Wouter Bos zou hebben gestaan... dat ik dezelfde beslissingen zou hebben genomen. Ja, dat was dus een compliment voor politieke durf van uh, VVD'er Zalm... aan het adres van uh, PVDA Wouter Bos. Veel gekker moet het niet worden, zou je zeggen. <lacht> <Ja. lacht> nou, het wordt een interessante week, Wilco. En de mensen die gehoord worden staan onder Ede. Zullen ze alles wel vertellen... of zullen ze ook toch ook geheugenverlies nog gaan leiden? Nou ja, ik kan niet voor ieders geheugen instaan natuurlijk, dat is een beetje te ingewikkeld. Het is in elk geval zo dat ze onder Ede staan, dat maakt het toch extra spannend. Ze zijn natuurlijk in het verleden al achter de gesloten deuren gehoord, de meeste zijn ook bij de vorige commissie De Wit geweest, maar ja, nu is het onder Ede, je zei het al, en dan is jokken strafbaar, dus dat maakt het toch extra spannend. Welke Boom gaat het volgen, de volgende van de commissie De Wit.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 Tenminste, als u uw vermogen net zo serieus neemt als wij dat doen. Theologiële bankiers. Serious money taken seriously. Radio 1, het NOS-journal. Poetin verliest stemmen en ook de Italianen gaan later met pensioen. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Doral nergens. De partij Verenigd Rusland van premier Poetin en president Medvedev heeft fors verloren bij de verkiezingen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staat de partij op 49,7 procent. Bij de vorige verkiezingen, in 2007, haalde de partij nog 64 procent. Correspondent Kisha Hekster, na de uitslag gisteravond. Ik denk dat een deel van de Russen in ieder geval vandaag... de arrogantie van de macht van Verenigd Rusland hard heeft afgestraft. De partij belooft al jaren een einde te maken aan de enorme corruptie in het land. Een einde te maken aan de grote kloof tussen arm en rijk. Een werk te maken van de modernisering van de economie. En de Russen zien dat gewoon niet gebeuren. En dat hebben ze vandaag tot zijn uitdrukking gebracht in het stemhoekje. Ze willen een andere koers. De enige oppositie in de Duma komt van de communisten. Zij gaan van 12 naar 19 procent. De liberale Jabloko-partij... Zij heeft de kiesdrempel niet gehaald en die partij vecht de uitslag aan, omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd. De zes partijen die in België praten over een nieuwe regering zitten al sinds gisteravond half zes om de tafel om de ministersposten te verdelen. Na een avond en een nacht onderhandelen zijn er nog wat struikelblokken, zegt deze VRT-commentator. Wel, er zijn wat discussies te voeren. Ten eerste de discussie over het aantal ministers. Normaal heb je zeven Franstaligen, zeven Vlamingen en een taalneutrale premier. Maar Open VLD en CDNV willen dat dit keer niet. Want met die Rupo als premier heb je dan toch wel een heel groot Franstalig overwicht. Ja. Ze willen dus maar zes Franstalige ministers. Dat is de eerste strijd die gevoerd zal worden. Dan is er nog het aantal staatssecretarissen... Uh, of het hebben van staatssecretarissen, toekoor ja. Je weet dat dat aantal vaak nogal aangroeit op het einde... om alle partijen tevreden te stellen. Maar Open VLD en CDMV willen het liefst geen staatssecretarissen. Dit is een besparingsregering die het goede voorbeeld moet geven. De bedoeling is nog altijd dat de ministers vandaag bij koning Albert de eet afleggen. Ook in Italië gaat de pensioenleeftijd omhoog. De Italiaanse regering heeft een groot pakket hervormingen goedgekeurd. De pensioenleeftijd gaat naar 66, voor mannen is dat nu nog 65 en voor vrouwen 60. Ook worden de mogelijkheden voor vroeg pensioen beperkt. Tot voor kort konden veel Italianen al op hun 57ste stoppen met werken. Bij de presentatie van de maatregelen raakte de verantwoordelijk minister Elsa Fornero geëmotioneerd. En hebben we. en dat heeft ons ook psychologisch gekost. een Ja, en tenslotte fotografen die een tot tranen geroerde minister vastleggen. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 20 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Onderdeel daarvan is ook dat de btw omhoog gaat van 21 naar 23 procent en dat huizen, boten en auto's zwaarder worden belast. Vanmiddag moet er een sloopplan zijn voor het winkelcentrum in Heerlen. De vereniging van eigenaren van Het Loon, zo heet dat winkelcentrum, moet dat plan uiterlijk 12 uur bij de gemeente indienen. Een deel van de parkeergarage onder het centrum staat op instorten na een verzakking. Sloop moet instorting voorkomen. In een deel van Heerlen gaat om 12 uur de maandelijkse proefsirene niet af... en dat om onrust onder de bevolking te voorkomen. De kleine onderwijsbond Leraren in Actie wil dat alle leraren... in het voortgezet onderwijs na de kerstvakantie drie dagen staken. En ook de grootste bond, de AOB, zint op acties. De bonden zijn tegen wetswijziging van minister Van Bijsterveld... om de zomervakantie een week in te korten... en toch het aantal lesuren op 1040 te houden. En Johannes Heesters is uit het ziekenhuis ontslagen. De zanger werd daar vorige week verzwakt en met koorts opgenomen. Maar het gaat dus weer beter. En Heesters heeft vandaag meteen weer wat te vieren. En dat zo ben ik, ja, honderd... Ja, dat zei u, ik ben Haha! <laughs> Ja, maar dat was drie jaar geleden. Vandaag is Heesters 108 geworden. Hij viert zijn verjaardag thuis bij familie in Beieren. Hij woont al sinds 1934 in Duitsland. In Nederland is hij omstreden, onder meer omdat hij voor Hitler zong... en concentratiekamp Dachau bezocht. Dat was over nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Depressies hebben de overhand en met een stevige westenwind... wordt koude polaire lucht aangevoerd waarin gemakkelijk buien ontstaan. Buien spelen vandaag dan ook een belangrijke rol... De meest en zwaarste buien vinden we ten noorden van de grote rivieren... maar daarmee is niet gezegd dat het in het zuiden droog blijft. De buien hebben soms een winterse lading... en kunnen gepaard gaan met korrelhagel, onweer en windstoten. Tussen de buien door zien we de zon... en dat gebeurt het vaakst in het zuiden van het land. De zuidwesten tot westenwind is matig tot vrij krachtig boven land... en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur komt vandaag niet verder dan 8 graden aan zee... en zo'n 5 graden in het binnenland. Komende avond en nacht concentreren de buien zich in de kustgebieden. In het binnenland koelt het af tot minimaal 2 graden. Morgen is het weer vergelijkbaar met vandaag... en ook de rest van de week blijft het onbestendig. de ah, Verkeersinformatie. Het is wat drukker dan normaal op maandag. Diverse aanrijdingen veroorzaken nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat was vanochtend een ongeluk bij Hoge maden. Er staat nu 15 kilometer vanaf het knopend Prins Klausplein er is maar één rijstrook open. Dat betekent dat de rijstrooksignalering boven de weg niet goed werkt. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwebrug... 13 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A20 richting Gouda staat vanwege de lange fit op de A12... 10 kilometer bij knooppunt Gouwen. En de nasleep van een ongeluk op de A13 is nog merkbaar op de A20... vanaf Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Op de N11 leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12... 6 kilometer... En de N59 is dicht, Hellegatsplein zierikzee De weg is in beide richtingen afgesloten bij Ceroskerken. is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Die afsluiting gaat nog wel even duren. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh ja, ik ook.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 Negen minuten over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Te volgen via internet, nos.nl of via Twitter voor uw vragen en opmerkingen. NOS Radio 1 heten we daar. U vindt daar veel over deze belangrijke week. De week naar de top van aanstaande vrijdag in Brussel. En ook in Den Haag draait het om de euro. Vol spanning, kijk maar uit naar die eurotop... Um voor die tijd zal premier Rutte veel bellen met zijn collega's. En twee ontmoet hij er vandaag in levende lijven. We hadden het er eerder al even over. Monti van Italië en Rijnveld van Zweden. En voordat hij naar Brussel afreist om te strijden voor het Nederlandse belang... is er woensdagavond ook nog een groot eurodebat in de Tweede Kamer. Daarom gaan we naar politiekredacteur Joost Vullings. Joost, eerst uh, de belangrijke etappe is vandaag als Merkel en Sarkozy... een gezamenlijk plan uitrollen. Hoe in de toekomst de euro over de balksmijders aan te pakken. Dat is zo'n beetje de strek. Zal het worden van het verhaal? Heeft meneer meer Rutte invloed op wat die twee gaan besluiten? Ja, nou ja, vrijdag na afloop van de ministerraad uh, vroeg ik hem... Ja, weet u wat er zo ongeveer gaat uitkomen? Uh, kent u al details die ik niet weet? En toen volgden er een hele hoop woorden. Toen zei hij, ja, ik weet wat de Fransen en de Duitsers belangrijk vinden. Maar ja, goed, dat weten jij en ik ook. Want wij luisteren ook naar die speeches die die twee houden. En hij zegt, ja, ik bel heel veel met de collega's in Europa... dus hij zal wel enigszins goed op de hoogte zijn... Maar ondanks al die vele woorden mag, kan je dan toch wel de conclusie trekken... dat hij vandaag een toeschouwer is, net als wij. Maar hij wordt na afloop wel gebeld eh, door Merkel of Sarkozy. Oh, en dat okay. kunnen wij weer niet zeggen. <laughs> na afloop. Maar goed, voorafgaand gaat hij toch met Monti spreken... en met Rijnveld van, van Zweden. Jazeker. Betekent dat toch dat Nederland wel iets in te brengen heeft? Ja, natuurlijk heeft Nederland wel iets in te brengen. Wij zijn een van de meest financieel uh, degelijke landen. Uh, we hebben natuurlijk ook best een grote economie... dus wat dat betreft hebben we uh, wel wat in de melk uh, te brokkelen. Uh, Vond premier Rutte ziet zijn reis naar Rijnveld, de premier van Zweden... ook als hij wil bruggen slaan tussen, tussen de landen zoals Engeland en Zweden... dus belangrijke landen, maar die niet meedoen aan de euro... Daar ziet hij een functie weggelegd voor hem... om tussen het grote Frankrijk en Duitsland en tussen die landen... daar wil hij als Nederland tussenin staan. Zo hoopt hij natuurlijk ook invloed te krijgen. Maar goed, je kan dus wel concluderen dat wij eh, best belangrijk zijn. Die, die grote eurocommissaris die al die begrotingen moet gaan controleren in de toekomst. Dat vonden wij als Nederland als eerste. Nu vindt Duitsland dat ook. En Frankrijk komt ook steeds meer in de richting. Nu is het wel zo dat dat succes inmiddels vele vaders kent. Want als je bij D66 op de wandelgang loopt, dan zeggen ze dat Nederland dat vindt, dat komt door een motie... die wij ooit hebben ingediend. Anderen zeggen weer, dat komt omdat Duitsland ons gebruikt... om dat soort pannetjes te lanceren. Maar ja, goed, hoe dan ook. Wij hebben ons gekoppeld aan Duitsland. En dat is eh, best verstandig, want eh, ja, Merkel bepaalt wat er gebeurt. En daardoor gebeurt er doorgaans ook weer wat wij willen. Dus je kan het eigenlijk eh, concluderen. Als het op de euro aankomt, zitten wij ook bij Duitsland in de pool, Maar deze keer geheel vrijwillig. En Duitsland vindt het ook fijn natuurlijk... dat wij, wij, wij bij hen in de poel zitten, want helemaal alleen... Strijden voor die financiële degelijkheid is natuurlijk ook niet, uh, niet, niet fijn. Dus er wordt naar ons wel geluisterd. Maar ja, goed, iedereen weet dat Merkel de basis en bepaalt. Maar van alle landen die toekijken hoe zij leiding geeft, zijn wij best belangrijk. Best belangrijk. Oké, okay, goed. Nou, en, en Rutte, is die van de school dat de aanstaande top de allesreddende wordt? Of zegt ook hij dat het een langdurig proces is zoals Merkel dat eerder heeft aangegeven?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 Nou, je hoort. Het, het wordt een belangrijke top. Hij voelt de urgentie, maar dus niet moeder aller EU-toppen. No, Oké. Okay. Wij wachten af en we houden het in de gaten samen met jou deze week. Dankjewel. Dat Tom van hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Schreven wij toch vorige week Twente nog af. En daar zijn ze weer, ja, daar zijn ze weer. En vooral natuurlijk door de uitslagen waarbij Feyenoord-PSV je nog wel enigszins kon verwachten... dat PSV het heel moeilijk ging krijgen. En dat AZ tegen Herenveen al zo lang ongeslagen het niet makkelijk zou krijgen... had ook niemand verwacht. Maar 5-1 voor Herenveen, dat was toch wel een hele, hele, hele verrassende uitslag daar gisteren in, in Friesland. En met name de manier waarop AZ, wat een beetje opgebrand leek. En dan zie je maar inderdaad, die competitie is nog lang niet beslist. De achtervolgers krijgen weer wat moed. En zeker Twente... wat weer aansluit bij PSV door een prachtige uh, 6-2-overwinning bij Utrecht, manier waarop was imponerend Twente van de week ook al gewonnen. Dus de ene week is de andere niet en uh, ook deze meneer aan deze kant van de lijn was iets <laughs> te snel vorige week denk ik met uh, de competitie al te reduceren tot twee kanshebbers. Want uh, het zijn er in ieder geval weer drie met nog een paar op het vinkentouw. Ja, oké. Okay. Nou, maar is het zo lastig om die, om die, om die spanning en um, de focus vast te houden voor die clubs als PSV daar zit? Nou ja, het blijkt toch dat dit soort clubs, uh, elke keer denk je dat ze een heel end zijn met name van PSV hoor. AZ, daar wordt nog wel van verwacht dat ze hier en daar wat punten zouden morsen. Maar PSV lijkt toch elke keer de draad naar boven goed gevonden te hebben. Maar in de echt grotere wedstrijden eh, blijkt PSV toch elke keer als het ware even net niet thuis. Ze zijn gisteren ook niet slecht, maar de overtuiging ontbrak. En Feyenoord, ere wie ere toekomt. Koeman met name heeft Feyenoord echt weer gezicht gegeven. Feyenoord ging er tegenaan van zorg maar dat je hier wegkomt met punten. En eh, alle eer ook voor Feyenoord hoor. Die gisteren hele goede wedstrijd speelde. En voor de competitie. Ja, er zijn allerlei kritiekasters, maar het is wel heel erg leuk hoor, op deze manier de competitie. Dan naar tennis, Tom. Dat moesten we maar snel doen. Um... <laughs> Nadal, die schreven we ook al af. We zijn ja. echt veel te voorbarig steeds. En hij besliste toch de Davis Cup. Goede ja. overwinning van Spanje? Hij had een, een, een, een, uit zijn tenen haalde die het met name gistermiddag was. Een prachtige partij, de vierde partij, de uiteindelijk beslissende partij tegen de Del Potro. Die ook al zo'n moeilijk jaar heeft gehad en fysiek er ook aan het einde helemaal doorheen kwam te zitten. Maar het was echt een heroisch gevecht. En ja, Davis Cup tennis maakt toch iets los in mensen... wat je bij de gewone toernooien nauwelijks ziet. Het was ook in een enorme hal in daar in Sevilla. In een prachtige sfeer. En werkelijk, het was tennis van het allerhoogste niveau. En Nadal dit jaar alleen Parijs gevonden. Heel moeilijk slot van het jaar. Maar dit zal hem toch veel moed geven. Spanje aan de Davis Cup geholpen. Goed gaan uitrusten. Dat geldt ook voor Del Potro. Aan wie je bij sommige slagen ziet dat het toch zo jammer is... dat die fysiek niet altijd in orde is. Want het was heerlijk tennis in een prachtig... Ambiance en Spanje heeft wat het echt verdient met de beste tennissers ter wereld. En dat al voorop, de Davis Cup. Goed, we worden wat voorzichtiger Tom. Ja. Morgen om te <laughs> beginnen. Wij leren dat, wij leren dat. En zo dadelijk in de uitzending in het Radio 1 Journaal. Er is een oplossing voor de problemen binnen de vakcentrale FNV. Opheffen en opnieuw beginnen. Zometeen meteen de over. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe de daar 4 Kees? Uh, niet, niet geweldig Lara. Het probleem met uh, het kruis bij Hoogmade speelt nog altijd. Er is maar één rijstrook open. Nadat er eerder vanochtend een aanrijding was waarbij er een kruis werd geplaatst. Nou, dat kruis kan dus niet uit. Eén rijstrook voor het, verkeer, voor het verkeer open. Het gevolg is 15 kilometer file vanaf knopen Prins Klausplein. Tot aan Hoogmade. Het gevolg is ook dat op de omrijroute, dat is de N44-A44, het een stuk drukker is dan normaal. Zeker bij, bij de verkeerslichten bij Wassenaar. En een stukje verderop. Uh, een ander probleem speelt op de A12, daarna richting Utrecht. De nasleep van een ongeluk nu, tussen Blijswijk en Bodegraven, 13 kilometer. En een probleem op de N59, licht Plein Zierikzee. Zo nog tot een ernstig ongeluk gebeurt bij Sero'skerken. De weg is in beide richtingen dicht. En volgens de Rijkswaterstaat gaat dat zeker nog een uur of twee duren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was een bijzonder weekend voor de FNV. De vakcentrale besloot zichzelf te gaan opheffen en op te gaan in een nieuwe vakbeweging met als werktitel De Nieuwe Vakbeweging. En FNV-voorzitter Agnes Jongerius en voorzitter Henk van der Kolk van de grootste bond binnen FNV, bondgenoten, zullen geen deel meer uitmaken van die nieuwe beweging. Gaan we over praten met hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ging dit conflict nou om de organisatie van FNV of om personen? Um, ik denk dat het uiteindelijk toch meer ging om de organisatie van de FNV... en de achterliggende factoren uh, waardoor uh, de vakbeweging in het, in het algemeen in het defensief is geraakt. Was dat dan de bron van ellende, de organisatie? Uh, tot zeker hoogte wel, ja. Ik denk dat de structuur van de FNV met twee hele grote bonden... die, ondanks het feit dat ze de meerderheid van de leden vertegenwoordigden... toch niet de meerderheid van de stem in de federatieraad hadden... dat dat een, op zelf een constructie was die, uh, die op een gegeven moment wel mis moest lopen. Is het dan verstandig om voorzitter Agnes Jongerius en andere voorzitter Henk van der Kok van bondgenoten niet een nieuwe rol te geven in die nieuwe vakbond? Um, dat had misschien ook gekund, maar omdat het. Het probleem van die structuur van de FNV nu eenmaal uiteindelijk is onderaard ook in een tegenstelling tussen personen waarbij bondgenoten het vertrouwen in een Agnes Jokrius heeft heeft opgezegd. Mm -hmm. uh, was het denk ik eigenlijk onmogelijk om met deze twee personen uiteindelijk door te gaan in de nieuwe uh, vormgeving van de FNV? Maar stel nou is dat, toch even over die personen verder... Hè? dat Jongerius niet zo de hak in het zand had gezet... en Van ik ook misschien wat meegaander was geweest. Was dan het probleem ook bovengekomen? Uiteindelijk wel, denk ik. Ja, ik, ik denk dat het te simpel zou zijn om dit conflict te willen reduceren... tot uh, een, uh, ja, uh, een machtsstrijd tussen twee personen. De onderliggende problemen met de structuur van de FNV... maar ook, denk ik, toch een beetje de, de kloof tussen de leden aan de ene kant... die in, met name in FNV-bondgenoten en advocaten natuurlijk een heel sterke rol hebben gespeeld via die... Uh, beruchte uh, uh, bondsraden. Ja. En aan de andere kant de, de ja, bestuurders... die in Den Haag proberen compromissen te sluiten. Die spanning die was op een gegeven moment... toch uh, tot uitbarsting gekomen, denk ik. Okay. Maar toch begrijp ik het nog niet helemaal. Want U heeft het steeds over de structuur binnen de vakcentrale. Wat, wat is daar mis mee? Tot wat voor concrete problemen heeft dat geleid? Um, nou, zolang uh, alle gezichten dezelfde kant opkijken... en men het eens is over de inhoud... He, leest het niet zo heel veel problemen op. Daarom heeft de FNV ook uh, 35 jaar kunnen functioneren zou je kunnen zeggen. Maar als er een uh, verschil van mening ontstaat... tussen de twee grootste bonden, die dus de meerderheid van de leden vertegenwoordigt... Maar, vertegenwoordigen, maar die kunnen toch niet daarmee hun zin doordrijven, omdat ze in de federatieraad door een gewogen mm -hmm. uh, stemming uh, niet de meerderheid hebben. Ja, dan, dan krijgt u een conflict tussen wat aan de ene kant wellicht de meerderheid van de achterban wil, of in ieder geval de actieve achterban, en wat de uh, bestuurders van de vakcentrale willen. Oké, okay, maar goed, wat ze nu willen gaan veranderen, dat is de bonden kleiner maken, organiseren per beroepsgroep, begrijpen wij. Herkenbaarder willen ja. ze zijn, terug naar de, naar de werkvloer. Dat klinkt allemaal prachtig, maar in hoeverre Gaat dat dan ja, die strijd veranderen? Nou, ik denk dat de spanning uh, gewoon zal blijven bestaan. Uh, ook dan zul je een afweging moeten maken. Luisteren we vooral naar wat onze leden willen en proberen we zoveel mogelijk direct hun belangen te behartigen. Maar die, uh, maar die belangen zijn toch nooit hetzelfde? Nee, daardoor kan er ook opnieuw een spanning ontstaan... tussen wat, die belangenbehartiging van de leden aan de ene kant... en het overleg met de werkgevers en met de overheid in Den Haag aan de andere kant. Alleen, in de opzet die men nu kiest... krijgt krijg die belangenbehartiging van de leden naar mijn inzicht... wel iets meer gewicht dan die nu heeft. En ik vermoed dus, hoewel dat niet gezegd wordt expliciet... in de afspraken die men gemaakt heeft... dat men toch wat minder gewicht zal gaan hechten... aan het overleggen met de regeringen, en met de werkgevers in Den Haag... en het sluiten van compromissen... Ja, nou ja, dat wilde ik net vragen. Want is dat dan nog wel werkbaar voor de politiek? Want krijgen al die heetgebakerde types het dan voor het zeggen? Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Uh, kijk, die heetgebakende types, als u ze zo wilt noemen... die zullen dan vooral op het niveau van COO-afspraken... met de werkgevers tot overeenstemming moeten komen. Maar dat is niet zoveel anders dan wat er nu natuurlijk ook gebeurt. Uh, er wordt alleen gezegd, voor zover het gaat om zaken... die sector- of beroepsoverstijgend zijn... zal de nieuwe vakbeweging als zodanig op centraal niveau... nog steeds afspraken kunnen proberen te maken. Maar dan gaat het om zaken waar men, denk ik het wel... Uh, ja, uh, in al die uh, aangesloten vakorganisaties uh, met elkaar over eens is. Oké, okay, maar dan moeten we even brengen... Kijken, denk ik. Want uh, er is op dit moment een diepe crisis gaande en daar is uh, de vakbond bij nodig. U zegt er zal nu vooral uh, bij cao's afspraken gemaakt worden zullen afspraken gemaakt mm -hmm. kunnen worden. Maar de vakbond is toch ook nodig in het poldermodel... om tot beslissingen te komen? Kan nou, dat tot dan nog wel lukken? Nou, maar tot op zekere hoogte. Kijk, in de eurocrisis speelt de vakbeweging natuurlijk niet direct een rol. Het enige wat... De nou, de totdat vak... er natuurlijk ontslagen gaan vallen, bijvoorbeeld. Precies. Ja, kijk, als het economisch heel slecht gaat... als het weer nodig is om de lonen te matigen... als er weer een regeling verdeeldheid bij WW misschien moet worden ingevoerd... dan uh, gaat de vakbond een rol spelen. Maar dan is die rol toch in de eerste plaats een rol op sectorniveau. En dan zullen er in de bedrijven zullen er afspraken gemaakt moeten worden hoe je met die teruggang in de economie omgaat. Daarvoor kan het wel nuttig zijn dat je ook nog enige centrale coördinatie ja. hebt. Dus dat je uh, samen afspreekt hoe gaan we dit in grote lijnen aanpakken. Maar daarnaast kan er genoeg ruimte zijn om in iedere sector of voor iedere beroepsgroep datgene te doen wat daar nodig is. En dat kan dus uh, verschillen. Ja. Als het in de ene sector veel slechter gaat dan in de andere sector, dan zou je daar misschien wat andere maatregelen moeten nemen. Ja, maar maakt het dat dan toch niet moeilijker? Heeft daar ook wel eens uh, een artikel over geschreven, een stuk over geschreven. Maakt dat dan niet mo veel moeilijker om te kiezen waar Waar je voor kiest of voor de directe belangen van de leden of voor het grotere geheel nou, misschien moet je wat dat betreft ook het zwaartepunt inderdaad wat meer bij die directe belangwaardiging uh, leggen. En dat zou betekenen dat de vakbeweging zich misschien iets minder intensief zou bemoeien met allerlei uh, uh, beleidsvoorstellen van uh, het kabinet. En dus ook af en toe zou accepteren dat het kabinet misschien met een plan komt waar men het niet mee eens is. Maar waarvan men zegt, oké, okay, dat is dan toch uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de regering. En wij hebben onze eigen verantwoordelijkheden en die liggen dan meer op het decentrale niveau, op het cao-niveau. Hoogleraar Arbeidsverhoudingen Paul de Beer, hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Het is acht minuten voor acht. Zullen wij weer eens even naar Brussel gaan? Pompidom. Marco van Visser. Pompidom. Wacht even. Ik heb verbinding. Ja. Live vanuit het gebouw van de VRT in Brussel spreek ik tot jullie. En uh, Lara, volgens mij is het bijna tijd uh, voor het mediaoverzicht hè, bij ons. Mm -hmm. Dat hebben ze hier bij de VRT ook. En ik stel voor dat ik nu de microfoon even aan mijn collega geef... die een klein Belgisch mediaoverzichtje gaat geven. Hier is Lauke van den Driessen. Ja, goedemorgen. Ik heb er even de Vlaamse kranten bijgenomen... op dag 540 van de politieke crisis die nu toch op zijn eind loopt. En ga even over de headlines. 916 dagen te gaan nu aan de slag, is de kop in de krant de morgen, want het is nog precies 916 dagen tot aan de volgende federale verkiezingen. De nieuwe regering heeft dus 2,5 jaar om de Vlaming te overtuigen. En dat zal blijkbaar nodig zijn, die Vlaming overtuigen, want volgens een enquête die bij 2000 Belgen is afgenomen vlak voor het afronden van het begrotingsakkoord, blijkt dat 55% van die Vlaamse respondenten Elio Di Rupo, onze toekomstige premier, niet betrouwbaar vindt. En en ook de kranten De Standaard en het Nieuwsblad zetten die resultaten op hun voorpagina. Di Rupo wekt argwaan, is de kop van De Standaard. Vlaming wantrouwt Di Rupo vooraan in het Nieuwsblad. En in het laatste nieuws zie ik wel een foto van op het partijcongres van de Franstalige Socialisten, de PS, de partij van Di Rupo, dit weekend. En daar wordt een foto getoond van de socialisten die de hymne De Internationale zingen, met de vuist in de lucht. Maar onze toekomstige premier Elio Di Rupo houdt zich afzijdig en zingt niet mee. Oh, Lauke van der Dries, hartelijk bedankt. Lauke van der Dries van de VRT. Ik zou zeggen, terug naar Hilversum voor het Nederlandse mediaoverzicht. En daar meldt LTLZ dat de nieuwe Italiaanse premier Mario Monti afziet van het salaris voor zijn baan en wil zo een bijdrage leveren aan het bestrijden van de grote staatsschuld van Italië. Monti heeft dat gisteren gezegd toen de regering een groot pakket aan belastingverhogingen en pensioenverlagingen aannam. 24 miljard euro aan bezuinigingen zijn er met de hervormingen gemoeid. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Ja, dat ging gewoon echt niet uh, bij Elsa Forniero... de Italiaanse minister van Sociale Zaken... die tijdens de persconferentie... Uh, waarin de bezuinigingen werden aangekondigd... in tranen uitbarsten. Premier Monti nam het van haar over. Repubblica TV laat het fragment zien. Voetbalwedstrijden met een hoog risico... moeten desnoods zonder uitpubliek worden gespeeld... zegt politievakbond ACP... in reactie op een van gisteravond in Utrecht. RTV Utrecht schrijft erover. Voorzitter Gerrit van der Kamp vindt het volstrekt onaanvaardbaar... dat agenten in het nauw gedreven zijn. Na de wedstrijd de FC Utrecht, de FC Twente, vijf agenten raakten gewond toen supporters met stenen gooiden. De pers schrijft over de Russische parlementsverkiezingen, die de krant een aaneenschakeling van fraude, intimidatie en censuur noemt. Verslaggever ging op het stembureau in Amsterdam stemmen met haar boze Russische schoonmoeder die een brief in de stembus deed. Beste leden van de verkiezingscommissie... ik vermoed dat deze verkiezingen frauduleus zijn. Het spijt me zeer dat ik uw statistieken moet vervuilen... maar in plaats van mijn stembiljet stop ik om bovengenoemde reden... deze brief in uw stembus. Partij Verenigd Rusland van premier Poetin... verliest waarschijnlijk flink aantal zetels. Vlak voor schoonmoeder, schoonmoeder Lena ging, ging stemmen... hoorde ze van vrienden in Rusland dat er in een kieslokaal... een stapel stembiljetten onder de tafel is gevonden. En ze waren ook al ingevuld met kruisjes bij Verenigd Rusland. Ja, en de Limburgse... Sender L1 heeft foto's van de verzakking in de parkeergarage onder het winkelcentrum met loon op de site. De verzakking is erger geworden. Op de foto's is de garage te zien. Tussen vloer en plafond staan stellages. Op een aantal foto's zijn die stellages in de weggezakte vloer gevallen. En na acht uur praten we daarover door met de burgemeester van Heerlen. En dat is Paul de Pla over de huidige stand van zaken daar rond dat winkelcentrum. Of liever gezegd, eronder.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 12? Ja, ja, ja, alleen bij een cv keten van Nevit. Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10. Maar 12 jaar garantie. Helemaal gratis. Nice. Oh Wat ding dicht aan. Tijdelijk. Gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de topline HR-ketel van Nevit. Vraag het uw Nevit dealer of kijk op nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Het Baderie Onze dubbele douche. vakkundig geïnstalleerd, dus met genoeg warm water. Het Baderie De slimste vorm van genieten.